Wesley Snyder en Ron Vlaar maakten de twee andere doelpunten. Maandag reist Oranje naar Krakau. De eerste ek wedstrijd is 9 juni tegen Denemarken. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won met 7-6, 2-6 en 6-2 van de Duitse Julia Gurgis. In de achtste finale stuit Rus op Kaja Kanepi uit Estland... die de Deense Caroline Wozniecki uitschakelde. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en regen... Minima tussen 5 graden in Groningen, 11 in Zeeland...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 Het laatste uur van RMS langs de lijn en daarin zometeen een uitgebreid gesprek met Kees Jonkin te maken van het Deense sprookje. Uh, Waar gaat dat nou over, hoor ik u denken? Nou, dat is een andere tijden sportuitzending die morgenavond wordt uitgezonden. Uh, over het Europees kampioenschap van 1992. En dan het Nederlands kampioenschap inline skaten. Daar gaan we aandacht aan besteden. We zitten natuurlijk nog bij uh, de ene laatste dag van het Europees kampioenschap beachvolleybal. Morgen de finales. En we zijn natuurlijk nog in de arena met reacties van de wedstrijd... die zojuist is afgelopen tussen Oranje en Noord-Ierland. Peter Gabriel en Salisbury Hill. Ik wens je er nog even op dat uh, we zometeen Arantja Rus... nog voor een interview hopen te krijgen. En om kwart voor elf uh, laat uh, Marcella Meska haar licht schijnen... over de overwinning van Arantja Rus. Dus ze is nog niet van ons af. Laten we daar ongetwijfeld meer over. Eerste finale dag op het Europese kampioenschap... Beach Volleyball in Scheveningen. Dat krijgt morgen een oranje tintje. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen... kan een Nederlands koppel de Europese titel... Pakken. Bij de vrouwen staan Sanne Keizer en Marleen van Iersel in de finale. En bij de mannen kunnen Emiel Boersma en Daan Spijkers goud halen. Verslaggever Floris van Hoorn praat na de gewonnen halve finale met Boersma. Emiel, twee overwinningen. welk is je het meest dierbaar? Dat uh, <laughs> is moeilijk. Nee, toch wel deze, want dit is van plek in de, in de finale... En, uh... Ja, ik heb nog nooit een medaille gehaald op, uh, op de echte grote toernooi. Natuurlijk wel een paar geleden hier op, uh, op de Europese Tour, maar niet op de ek finale zelf. Dus dat zou uh, supergaaf zijn en nu hebben we die in ieder geval. En het zou mooi zijn als hij een goud randje kreeg. Maar hoe belangrijk is die overwinning vanmiddag geweest, op schuil een nummer door? Ja, natuurlijk heel belangrijk. Dat is sowieso ja, op drie manieren, zoals ik al zei, voor de, voor de punten, uh, voor de Olympische ranking, voor de A-staats om hier in eigen land te staan en om Rijn en Richard te verslaan op een groot toernooi. Maar ja, ik heb vanmiddag ook al heel vaak gezegd, dat doet niks, niks ten nadelen van die jongens. Dan blijft gewoon een topteam. Maar om die een keer te verslaan als ze minder spelen, dan is dat uh, erg fijn voor ons. Want is het een bevestiging voor jullie? Ja en nee. Dat is verslaan dat het toevallig deze keer is en dat we nu in vorm zijn. Dat, uh, dat is natuurlijk wel de bevestiging. Maar uh, ja, we kunnen net zo goed nog daarna vijf keer uh, vast verliezen. Dus, uh, het is gewoon fijn dat het nu gebeurde, zeker, zeker. Oké, okay, dan even naar de halve finale tegen de Noren. Uh, op, op welk vlak hebben jullie ze afgetroefd? Uh, ik denk toch in de blokkering en verdediging. Uh, Daan zat wat bij, wat bij bal in de eerste set, maar in de rally was het niet echt goed. Stubjes waren wat te laag en hij kwam totaal niet uit. En uh, toen zei hij ook de eerste set verdiend. En zij uh, dat liep veel beter in de tweede set. En uh, Ik denk dat het verschil maakte, ik weet niet of het ik had, maar ik denk ook weer tien of zo. Dus uh, dat is genoeg. Wat waren jullie een beetje nog? Op zoek naar iets in die eerste set? Ja, een beetje naar het niveau wel. Ja. We hadden een plannetje bedacht, maar ze serveerden echt als een krant. En zij zaten uh, flinke bommen erin te serveren. En daar, daarmee maakt zij het verschil met een goede sprongsurf. En wij hebben alleen maar gefloten uh, halfveel op de achterlijn. Ja, daar win je geen wedstrijd mee. Hoe ver ben je in dit soort wedstrijden bezig met de ranking, met Londen? Helemaal niet. Nee, echt niet. Want dit zijn grote stappen? Dit zijn hele grote stappen. Hij is erg fijn. Ik heb nog ineens uh, naar de punt of naar het prijs gekeken. Ik dacht, we gaan gewoon... Uh, we gaan gewoon winnen. En, uh, ja, ik ga straks wel even kijken hoeveel het is. Hoe ben jij met koud weer? Uh, ja, goed denk ik. Want tot nu toe uh, presteren we aardig. Uh, of ik ook in ieder geval aardig hier in Nederland. Dus uh, dat is fijn. Want morgen wordt het koud. Ja, daar doelt hij op. Uh, maar ja... Wetsuitje aan dan maar en uh, spelen. Ik bedoel, de finale spelen of het regent of, of, uh, of, of hagelt of omwit. We moeten hem spelen en dat is altijd leuk om te doen. Dus, uh... ja, de tegenstander heeft ook uh, slecht weer. Dus dat is uh, om hetzelfde uh, de Duitsers. Een moeilijk team. Ja, het is, het is uh, wereldkampioenen van een, uh, een paar jaar geleden. Uh, veel World gewonnen individueel en samen. Het is gewoon uh, eigenlijk een van de beste teams van de wereld. Heel apart spelletje, heel degelijk, Duits dus. Uh, is, is geblesseerd geweest en die is nu net teruggekomen. Het is knap dat je gewoon van een blessure, de jong gaat alleen maar spelen wanneer hij fit is. en staan meteen in de finale, dus uh, dat zegt genoeg over hun kwaliteit. Hebben zij meer te verliezen dan jullie? Nee, want, nee ik denk het niet, want zij komen, uit, uh, zij komen uit een blessure. en Ze hebben vorig jaar gewonnen dat ze hier al staan in de finale is voor hun overwinning.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 Voina en elma de Vries is Nederlands kampioen inline skaten op de marathon geworden. Het was alweer de zevende keer in haar loopbaan dat ze de nationale titel pakte. De wedstrijd in Staphorst werd vrij snel na de start... enige tijd geneutraliseerd wegens een grote valpartij. Maar na de hervatting was de Vries de sterkste. Ze reed de laatste tien van de 42 kilometer alleen... en kwam ook solo over de strepen. Thijs van der Berg praat na met Elma de Vries. Ja, Elma, dat is nummer zeven. Ja, inderdaad. Ja, en het is ook wel mooi, want het is vaak één jaar wel, één jaar niet. En vorig jaar had ik hem niet... Dus ik, had, ik zei het van het vooral, zo zo'n beetje van, nou ja, ik ben dit jaar weer aan de beurt. En dat het dan lukt is wel geweldig, het begin van de wedstrijd voelde niet zo lekker. Het begin van de wedstrijd was niet zo lekker, waarom? Nou, ik had, ik had niet echt het gevoel van macht in mijn benen. En ja, dan komt die valpartij waar de wedstrijd geneutraliseerd wordt. En ja, dat geeft natuurlijk ook een beetje een raar gevoel. Als je ziet dat de meisje zo lang blijft liggen en uh, echt in de ambulance met de infuus alles wordt afgevoerd. Ja, dat is uh, niet de dingen die je graag wil zien. Hey, wat denk je dan als je daar elke keer langskomt? Nou ja, je probeert een beetje uh, ja, niet echt op te letten zeg maar, en uh, gewoon met je wedstrijd bezig te blijven. Want je moet natuurlijk nog wel zelf daarna door. Dus uh, ja, de nu, uh, nu denk je wel van uh, ja, wat zou er aan de hand zijn. Maar het so, ja. ziet er meestal erger uit dan het is, uh, gelukkig. Uh, heb je de race gereden die je wilde rijden eigenlijk? Uh, Uiteindelijk wel, ja. Het begin was echt, ik kwam een beetje traag op gang, uh, heel vaak geprobeerd weg te rijden. Lukte dan niet en op een gegeven moment uh, versnelde mijn non een keer, die was even weg. En dat brak de wedstrijd wel open daarna kon ik natuurlijk doorspringen en uh, ja, dat was wel de perfecte kans voor mij. Ja, toen je die laatste keer wegsprong, had je nog verwacht meer tegenstand, want je, je reed op een gegeven moment vrij snel weg. Uh, ja, ik had wel gemerkt dat die meiden ook vrij veel moeite hadden om uh, mijn non terug te halen en... Uh, dat, uh, dat dat wel veel energie gekost had. Dus ik, ik had al een beetje op gerekend dat ze niet direct op mij zouden reageren. En uh, als je dan gat hebt en dat die tegenwint... Dan, uh, ja, dan moet je gewoon doorgaan. Maar de laatste vier ronden is wel lang. Elma de Vries van Nederlands kampioen, inlineskater... zometeen de winnaar bij de Mannen. We gaan even in de arena kijken bij uh, Bas Stigler. De bondscoach zou bij jou in de buurt zijn, onderweg zijn. Is hij al bij je? Ja, Bert van Marwijk uh, staat naast me. Uh, Bert, uh, welke conclusies moet je nou aan zo'n wedstrijd verbinden?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 Pas blijft daar natuurlijk rondlopen... en wellicht dat hij nog één of twee spelers tegen het lijf loopt... en dan hoort u dat vanzelfsprekend hier. We waren gebleven bij dat inlijnsketen. De Nederlandse kampioen met de vrouwen die hebben we dus al aan het woord gelaten. Bij de mannen ging de titel op die marathon naar Koen Verwij. Hij versloeg Gary Hekman in de sprint. In een rumoerige wedstrijd kwam Verwij pas in de laatste bocht... in een goede positie voor de sprint. Ja, ik keek het gewoon al een beetje aan van achteren, vanuit de peloton en uh, daar dus uh, hoefde ik vrij weinig te doen, want dan, uh, gewoon de wind speelde een grote rol. En uh, achterin zat je vrijwel uh, ja, relaxed. En uh, ik heb me bij het begin gewoon goed rustig gehouden en op een gegeven moment een serieuze ontsnapping uh, geprobeerd naar de kopgroep toe en uh, vanuit daar weer uh, door. Nou ja, en dat uh, liep niet helemaal zoals gepland. In ieder geval, uh, ze werkte niet allemaal mee. En toen deed ik er veel op kop. En uh, toen werden we weer teruggepakt met nog uh, acht rondes voor de einde. En uh, ja, toen ging ik voor, uh, ging de sprint voor Jan aantrekken. En, uh, maar het was zo rumoerig in de laatste ronde dat uh, ja, geen één treintje meer stand hield. En, uh, en ik gewoon voor de eindsprint kon gaan en de titel pakte. Ja, wat, even terug naar het begin van de rest. Wat dacht je toen die zeven man wegreden? Ja, even rustig gaan want het zijn nog zoveel rondes. Het is toch, uh, het is toch een marathon. Er zijn wel een aantal kilometers en.. Uh... Kijk, ik weet dat alle ploegen, die hadden hun rijders er niet bij zitten. Dus ze zullen wel moeten, ook tegenover hun ja, sponsor. En ze zijn met zes man en Jan en ik waren met z'n tweetjes. En dus, ze moeten ook al rijden, dus ik wist wel dat die teruggepakt zouden worden. en uh, Daarom zei ik al vanuit het begin een beetje aankijken hoe het liep, hoe de ploegen zich vormden en dergelijke. En, uh, het uh, pakt voor mij echt super uit. wie heb je het meeste gelet tijdens die rondes? Uh, toch op de jongens, uh, ja, toch als, uh, ja, Chris Pijn is die natuurlijk uh, verreweg verweg favoriet. En die jongens staan alleen maar op de skiers, dit is hun sport en hier leven ze voor. Dus uh, dan uh, ja, let je toch wel op die jongens en wij doen dit meer als uh, onderdeel voor uh, het schaatsen. En uh, gewoon power op te doen. Ja. Dan uh, let je wat meer op die jongens inderdaad. En uh, neem ons even mee door die laatste ronde nog. Uh, ik zag je overleggen toen, toen je hier die laatste ronde ging. Ja, ik zei uh, tegen Jan, ik trek hem voor je aan. En blijf achter me zitten en laat niemand ertussen. En uh, hij liet jammer genoeg één iemand ertussen. En daarmee... Uh, ja, had hij had nog bij mij kunnen zitten en op het laatste normaal overeen kunnen gaan. Want ik zat niet meer zo fris zoals ik uh, zoals Jan zat. Alleen uh, ja, het liep niet zo. En uh, ik uh, ging er zelf overheen en uh, pakte de titel. Koen Verweij, Nederlands kampioen op de inline skate marathon. Nou, nog precies een week. En dan begint uh, voor het Nederlands zelfde al dus het Europees kampioenschap. De eerste tegenstander is Denemarken. Op papier de minst moeilijke tegenstander in de pool. Want Oranje speelt daarna nog, u weet het ongetwijfeld... tegen Duitsland en Portugal. Maar onderschatting is niet aan de orde. Andere tijden sportwijd. Morgenavond een aflevering aan de Denen. Niet met het oog op de komende ontmoeting met uh, Nederland... maar aan het Europese kampioenschap van 1992... toen het zogenoemde camping-elftal van Denemarken... tot ieders verbazing Europese kampioen werd. Nou Hier in de studio inmiddels aangeschoven... Kees Jonker, de maker van het Deense Sprookje. Dag Kees, waarom een Deense Sprookje? Nou, de redactie van Andere Tijden Sport uh, is op dit idee gekomen... toen de, de loting bekend werd uh, van het uh, EK wat eraan komt. De eerste wedstrijd is tegen Denemarken. Nou, net wat jij zegt, uh, de reactie is dan meteen oppassen... want uh, uh, ze zijn uh, ja, uit een geslagen positie kunnen ze nog kampioen worden. Want ja, we hebben altijd gezegd, de Denen kwamen rechtstreeks van de camping... en wonnen toen het Europees Kampioenschap. Dus oppassen voor de Denen. Dus dat zijn wij eens gaan onderzoeken en we zijn gaan bellen met de Deense spelers van toen en met spelers van Nederland van toen. Want ja goed, Nederlands 11 was natuurlijk Europees kampioen geworden in 88, titelhouder. En uh, die kregen klop in een zinderende halve finale in Zweden, waar dat toernooi gespeeld werd, door de Denen. Ja, dat was natuurlijk absoluut uh, onverwacht. Dat, uh, dat had Nederland niet gedacht, uh, dat ze van de Denen zouden kunnen verliezen. Nou ja, en dat is voor ons uh, reden geweest... om uh, het Nederlands dan nog een keer te waarschuwen op weg uh, ja. zometeen naar uh, het EK. <laughs> um, de Denen die kwamen inderdaad... Uh, zo gaat het verhaal, die werden van het strand geplukt... en die mochten toen meedoen aan uh, uh, dat EK 92... omdat Joegoslavië niet mocht meedoen... vanwege ja. de oorlog die daar toen net was uitgebroken... Um, even de mythe over dat camping elftal. Ja. Uh, werden ze van het strand gehaald? Nee. Het <laughs> antwoord is nee. Dus we hebben de mythe zeg maar ontkracht. Uh, nee, um, Peter Smeichel, de, de, de doelman van toen... Uh, van Manchester United, bekend... die, uh, die zegt in het interview... Uh, we weten dat de mythe gaat over ons... dat wij van vakantie zijn teruggeroepen... om dat uh, toernooi te spelen. Is niet waar. De Deense competitie liep nog... Uh, dus de Deense voetballers die hadden gewoon nog competitie. De internationals uit het buitenland waren bijeen... om met het Deense nationale elftal nog één wedstrijd te spelen... namelijk tegen het GOS, hè, Rusland, uh, die wel naar het uh, toernooi zouden gaan. Dus die hadden een oefenwedstrijd tegen de Denen. Dus nee, uh, niemand van hen was op vakantie... maar ze snakten wel met z'n allen naar vakantie... want ze rekenden helemaal niet op deelname aan het toernooi. En ze dachten, nog even die partijen tegen de Russen en dan... Uh, dan gaan we naar het strand. Ja, dus een mooi voorbeeld zit er in, in, in het programma... dat Kees Jansma zelf eigenlijk de mythe heeft gecreëerd. En dat wordt direct ontkracht. Laten we even luisteren. Tot voor een paar weken dacht nog helemaal niemand aan Denemarken... want toen immers was Joegoslavië deelnemer aan dit Europees voetbalkampioenschap. Paul, voor het echter, werden de Denen in allerijl opgeroepen... om naar Zweden af te reizen. En ze hardweer spelers overal vandaan. Brian Laudrup, die hebben ze bijvoorbeeld moeten terughalen uit Thailand, want daar was hij op vakantie. Uh, no, dat is niet. Ik was eigenlijk een van de few players. Ik was recovering from een cruciate knee ligament uh, damage. En uh, so I was uh, with de um, injured players uh, with Bayern Munich, uh, you know, doing some training sessions, uh, trying to get in, in shape. Goed, daarmee is die mythe dus, uh, uh, dus van tafel. Yeah. Um, uh, dan uh, begint het. Toernooi. De Denen verrassen. De ene naar de andere wedstrijd. Of ze spelen gelijk op een, he, op een manier dat je ja. denkt, van, het kan eigenlijk niet. Maar ze verrassen eigenlijk vriend en vijand. En vijand. Dat doet Nederland eigenlijk ook. Het begint moeizaam. Maar, maar dan het... komt die wedstrijd tegen Duitsland. Ja, Schotten uh, 1-0 winst. Uh, tegen het GOS 0-0 uh, gelijk. Laatste wedstrijd is uh, uh, beslissend uh, of je doorgaat. De Poolwedstrijd. Uh, was dat? Ja, ja, de Poolwedstrijd. En spelers tegen de Duitsers. Ja. En Duitsland is wereldkampioen geworden. In 90 in Italië. Uh, dus, uh, en natuurlijk de Azzeri-verhaal. Dus dat was een hele beladen wedstrijd. En uh, nou ja, goed, die, die, uh, die spelen ze heel goed. Nederland uh, wint met 3-1 met uh, fantastische goals. Wanneer Van Breukelen ook zegt dat hij ze op scherp heeft gezet uh, de dag voor de uh, wedstrijd. Ja, voor als Van Wezen Breukelen zegt in, de, in, in, in het programma inderdaad dat hij het gevoel had dat het Nederlands elftal helemaal niet zo goed trainde. En uh, in de aanloop naar uh, de wedstrijd tegen Duitsland heeft hij daar iets van gezegd. Hij heeft de boel op scherp uh, proberen te zetten. Hij heeft. Uh, Lopen vloeken, lopen tieren en uh, de boel uh, aangejaagd. Een paar overtredingen gemaakt ook. Ja, en, ja. Uh, om, om de boel op scherp te krijgen. En uh, wat er, uh, hij vertelt nu dat, uh, dat hij daarin uh, eigenlijk een beetje belachelijk werd gemaakt door. Uh, hij noemt Aron Winter in, in het programma. Ja, dat fragment dat hebben we, luister. De training voor de wedstrijd tegen Duitsland. Noemde ik me ongelooflijk aan staan tegen. Omdat ik vond dat we slap trainen. En ik, ik, dat past niet in mijn beleving. Ik weet nog dat we uitliepen. En toen maakte Aaron Winter een opmerking. En die, die, die tracht hem in de maling te nemen. Toen heb ik echt tegen hem gezegd, jongen, als jij niet uitkijkt, dan sla ik je echt voor je kop. Overigens was het voor mij toen wel duidelijk, na dat akkefietje, dat slechte trainen. Me daar druk over maken, geen respons vinden. Het zelfs belachelijk worden gemaakt. Toen wist ik, het is mijn laatste toernooi. Ik kap ermee. Goed, de Hans van Breukelen die dus uh, inderdaad zegt... van nou ja, na, na dat incident uh, heb ik eigenlijk besloten dat ik stop met, ja, met voetballen. Als je de beelden terugkijkt van dat toernooi... wordt ook iedere keer aan hem gevraagd... Uh, hoe, wat doe je eigenlijk na dit toernooi? Stop je? En uh, dan houdt hij steeds de boot af. En nu weten we dus dat hij eigenlijk al lang een beslissing had genomen. En uh, dat heeft hij eigenlijk nog nooit ergens verteld. Dat het toen in de training uh, op weg naar uh, de wedstrijd tegen Duitsland... dat hij toen hmm. al de beslissing heeft genomen. Ja, je, je hebt het over die beelden. Het zijn oude beelden. Ja. Uh, dat kunnen we allemaal zien. Logisch, want het is een hele tijd geleden. Uh, hoe, hoe ben je aan die beelden gekomen? Nou ja, je zou zeggen... Uh, dat haal je uit het archief. Maar uh, er, er waren toch wel wat hiaten in het uh, archief. Uh, je kunt ook niet alles bewaren. Uh, en... Uh, wij wisten dat de EK-journaals die door Kees Jansma werden gepresenteerd uh, toen... Uh, daar zaten op weg naar de Westen tegen de Denen... want dat is de halve finale vervolgens. Mm -hmm. Na de Westen mm -hmm. tegen Duitsland moet Nederland tegen Denemarken. En uh, in de aanloop naar die wedstrijd uh, is door de NOS, door mijn collega's... Uh, uh, heel veel aandacht besteed in dat programma aan Denemarken. Te meer omdat er ook een heleboel Denen waren die Nederlands uh, spraken. Elstroep speelde daar, Palsen speelde daar... En uh, dat waren toen gekende spelers in de Nederlandse competitie. Um, dus die, uh, die, die, die waren geïnterviewd op weg naar Nederland. En die interviews konden wij niet vinden. Um, die waren er dus ook gewoon nee, helemaal niet. Nee, niet in het archief, niet in beeld en geluid. Raar. Uh, ja, raar. Nou, de, uh, toen werd er wat uh, rigoureuzer gearchiveerd dan nu. Uh, dat heeft ook met opslagcapaciteit te maken. Die werd en, rigoureuzer weggegooid. Niet alles werd bewaard. Niet alles werd bewaard. Ja. Nee, en ook niet alle programma's werden uh, helemaal bewaard. Dat gebeurt nu wel. Dus dat probleem uh, hebben we nu niet meer met andere tijden sport. Ja, ja. Maar uh, toen wel. En uh, dus wat we hebben gedaan is een oproep geplaatst uh, via internet en uh, uh, alle social media. Het uh, is toch wel mooi hoe dat dan werkt. Uh, de mensen die uh, gaan dan ook echt zoeken. Uh, alleen dit was een lastige. Want Nederland won dat toernooi ook helemaal niet uh, uiteindelijk. En uh, ja, zoveel reden was er ook weer niet om dat allemaal te bewaren. Totdat wij uh, via toevallig to de, de bedrijfsjuristen van de NOS, Matthijs Linneman... Die Vond via zijn Facebook-account iemand, een vriend van hem, die, uh, ja, die zei van ik heb op, op, op Zolder nog een doos staan. Daar zal hij uh, wel in kunnen zitten. Ik heb er toen alle ecuasionales opgenomen. Nou, band hier naartoe laten komen en ja hoor. Uh, alles stond er keurig op. En uh, dus dat hebben we meteen gedigitaliseerd. En zo zijn we aan toch aan alle interviews met die DNA gekomen. Dat was natuurlijk een goudmijn uh, uh, uh. uiteindelijk toch. En bleek uh, klopt het dat het verhaal dat die doos bij jou? Ongeveer 300 meter vandaan. Ja. waar je ouderlijk huis stond. Nou, uiteindelijk was de grap natuurlijk dat ik <laughs> aan Matthijs vroeg: van, waar moet die band nou in? Want ik, uh, we hebben het nu binnen. Uh, die band moet weer terug. Waar moet dat naartoe? Nou, dat moet in Utrecht en uh, daar en daar. Nou, dat was precies de straat achter mij. Dus ik kon het lopen en <laughs> kon ik het terugbrengen. Bizar. Ja, ja. verhaal. Ja. Goed, um, dan komen we bij uh, de wedstrijd die eigenlijk wel centraal staat, logisch um, in, in het hele programma. Dat is de wedstrijd tussen Nederland en, en Denemarken. Ik moet zeggen, ik heb het heel. Bizar ervaren, want ik was in dat stadion op het moment dat die wedstrijd gespeeld werd. Ik hoorde schreeuw nog van die man die zijn knieschijf uh, ja. uh, brak uh, heel ver aan de andere kant van het veld. Maar iedereen hoorde, hoorde zijn schreeuw, dat staat me ook nog bij. En wat mij ook bij stond, en dat komt ook heel, heel mooi terug, is de vermoeidheid van die Denen. Ja. Ik dacht in de verlenging, loop dan nou gewoon in die goal en schiet hem erin. Ja. En dan zie je al die kansen van Roy zie je, zie je voorbij komen. En dan ook het commentaar van, met name van Breukelen die maakt het werkelijk helemaal met op een chique manier... maar hij maakt hem wel helemaal met de grond gelijk. Ja, uh, dat wisten wij natuurlijk ook niet dat hij dat ging doen. Uh, uh, ik had dat verhaal ook nooit zo uh, gehoord. Ik vertel even in het kort wat hij vertelt. Nou, hij vertelt uh, in het kort dat in de eerste helft wordt Nederland overlopen. Uh, in het begin van de eerste helft... Uh, uh, Denemarken scoort al na vijf minuten. Nederland maakt gelijk, dan komen de Denen weer op 2-1. Uh, twee keer Hendrik Larssen... En uh, uh, Van Breukelen legt de vinger op de zere plek... namelijk bij de, zeg maar, de linksachter van Denemarken. Dat is de gevaarlijke man. And oh, Henrik Andersen. Anderson. Dat is de man die uiteindelijk ook zijn knieschijf breekt in de tweede helft. Uh, die, uh, die had zo'n drang naar voren. Die was zo, die, dat was wel een verdediger, maar had ook ongelooflijk veel aanvallende kwaliteiten. En die moest je niet op laten komen. En uh, Dat was de man van Gullit. En Gullit had uh, volgens Van Breukelen een afspraak met Rijkaart gemaakt. Als de linksback van die Andersen opkomt, moet jij hem overnemen alsjeblieft. Dan kan ik blijven staan. Als jij de bal onderschept, sta ik vrij. Dat was eigenlijk heel kinderlijk. Uh, blijkbaar de, de afspraak zegt Van Breukelen, uh, uh, maar uh, Rijkaard kon het niet belopen... waardoor iedereen kwam te zwemmen. Rijkaard moest zijn man loslaten, uh, uh, toen moest Koeman overnemen. Ja. En, en die denen die zwommen er tussendoor en die hadden ongelooflijk veel vrijheid. En Van Breukelen zegt, uh, wij zijn in die eerste helft... en niet ingeslaagd om Gullet aan zijn afspraak te houden. Gullet had dat niet mogen doen en als aanvoerder. Laat de boel in de steek, zegt hij letterlijk. En wij zijn niet in staat gebleken om dat te corrigeren. Pas in de rust is dat gecorrigeerd dan gaat ook uh, uiteindelijk de kwaliteit uh, de ja, doorslag ja. geven. Is Nederland beter, krijgt meer kansen, maakt vijf minuten voor uh, het einde 2-2... Ja. en in de verlenging krijgen ze die bal in. Wat jij zegt, ja, klopt, precies. Denen die konden niks meer. Ja, maar Van Breuk, laten we luisteren naar hoe Van Breukelen het zegt. Hij zegt het netjes, je vraagt het ook, je geeft hem de schuld. En dan zegt hij dit. Nee, ik geef Gulden niet de schuld. Ik, ik geef aan waar het in mijn ogen verkeerd gaat... waarom ze zoveel vrijheid hadden. En dat verwacht je dan niet op dat moment van een aanvoerder... die in mijn ogen nog steeds de aanvoerder in mijn carrière geweest... is, waar ik nog steeds met waanzinnig veel waardering en respect naar kijk. Maar daar had die, uh, heeft hij toch, vind ik, heeft de boel in de steek gelaten. En dat, dat heeft niks met schuld te maken. Dat heeft te maken dat wij ook op dat moment in dat veld hadden moeten zeggen... Hey, hé hey Koelie, uh, nu uh, niet ouwe hoeren, gewoon afspraken nakomen. Uh, maar dat, we waren blijkbaar ook op dat moment zo veel met onszelf bezig... dat ja, dat is in de rust gebeurd. Want de tweede helft hebben we eigenlijk wel een hele goede tweede helft gespeeld... en toen kregen we hem er niet in. Ja, Hans van Breukelen, hij zegt het, uh, hij, hij zegt het netjes... maar hij maakte hem eigenlijk met de grond gelijk, wat ik net zei. Uh, heb je gul het om een reactie gegeven? Ja, natuurlijk, want we uh, dachten... Uh... Ja, hier moet hier op reageren. Uh, we kunnen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Alleen uh, uh, uh, Gullit liet weten dat hij eigenlijk geen zin had om uh, aan het programma mee te doen. Hij, hij wenst ons ontzettend veel succes met het programma. En, uh, maar goed, wij zeiden van ja, luister, uh, er wordt nogal wat over je gezegd. Uh, dus ja, misschien moet je toch reageren. En toen zei hij alleen maar, ach joh, het is maar een keeper. Oké. Okay. Dat zegt genoeg. Ja, de relatie tussen Van Breukel en Gullit gaat niet meer goed komen, denk ik. Weet ja. ik, niet, weet ik niet, weet ik niet. Het is ook al lang geleden, hè? Ja, nou in. Denk ja. Ik dan. Ja. ja. Het is wel een pijnlijk puntje. Ja, nee, zeker. Ja. zeker. Het, is, het schuurt daar, ja. Ja, duidelijk. Goed, dan uh, Denemarken en, uh, en de finale. Waarbij uh, vooral Smeichel, uh, de keeper, die jullie ook hebben geïnterviewd. Ja, vergeet trouwens het missen van een strafschop van Van Basten. Ja, het is ik. Van Basten, inderdaad. Uh, wat ik daarmee afvroeg, uh, uh, heb je gevraagd naar het Hupje? Het hub, nee, ik heb niet aan gevraagd naar het Hupje Ik heb alleen gevraagd hoe hij hem kon missen. Ja. En uh, hij zei uh, ja, dat het gewoon uh, toeval was dat de keeper naar de goede hoek ging. Ja, en dan kom ik toch weer op Smijgel. Ja. Want Smijgel, wat mij opviel, is dat Smijgel zegt... ik had bewust voor mezelf, ik kon me niet schelen wie hem nam... ik had voor mezelf gekozen, ik ga de eerste naar links en de volgende drie naar rechts. Ja, eerst twee links, de, oh, twee. Eh, dan naar rechts. Uh, tenminste, zo had hij het in zijn hoofd. Um, Ha, het punt is dat hij zei, je kunt als keeper, je bent altijd te laat... op het moment dat je echt op de speler let die hem gaat nemen. Uh, dus je kunt beter uh, gewoon een hoek kiezen. En op het moment dat hij de bal schiet, gewoon vol voor die hoek gaan. Ja. En dan zie je wel wat schipstrand. Ja. En hij zei, ik had gewoon van tevoren, toen ik voor de eerste keer naar de lijn liep... voor de eerste penalty van Koeman, heb ik gewoon uh, bij mezelf gedacht... Ik ga het zo doen, alle vijf, en ik wijk niet meer van dat plan af. Dus dan ben je ook geen energie kwijt met nadenken. Hm. Ik ga er gewoon voor en we zien het wel. Ja. En hij zegt ook in het programma... Iedereen die zegt dat je uh, bewust een strafschop kan stoppen... die ligt, het ja. is altijd geluk die van Van Barsten, van Barsten zegt ook, hij was eigenlijk niet zo slecht genomen. Nee, maar hij, hing, uh, maar hij, lag, hij lag al in de, lag, de hoek. Ja, precies, hij lag gewoon al in de hoek. Dus daar ging het mis. Van Breukelen overigens, die vertelt ook mooi over de nachtmerrie die hij had. Uh, dat hij zo dicht bij twee penalty's ja. zat hij, hij De eerste twee hij raakte nachts, hij echt. Ja. Dat hij s'nachts wakker werd en dat hij die bal nog tegen zijn, tegen zijn handschoen uh, voelt gaan. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar goed, dan toch die finale en dan komen we toch weer bij smargel uit. Heeft hij niet gewoon tegen Duitsland de, de wedstrijd van zijn leven gekiept? Nou, hij heeft natuurlijk later nog wel een hele goede wedstrijd gekieft. Ja, Ook voor Manchester United. Maar, maar dit hij was fenomenaal. Ja. Uh... ja, hij haalt alles er gewoon uit. Ja. Ja, die, zij hebben twee kansen gehad, de Denen. Die maken ze allebei. En voor de rest was het een stormlopen richting Zwijgel. En hoe die het doet, doet hij het. Maar ja. iedere keer zit hij met zijn vinger. Hij vangt zelfs een bal uh, met één hand uh, vlak voor het hoofd van, een, uh, van de spits uh, vandaan. Ik geloof uh, Klinsman vandaan. Uh, ja, dit was gewoon... Uh, ja, zij hadden natuurlijk geen druk, hè? Zij waren gewoon... Uh, zij waren daar naartoe gekomen. Zij hoorden acht dagen van tevoren ze dat ze mee mochten doen. Mm. He, Joegoslavië is eind mei uh, door de Verenigde Naties geboycott. Dat betekende dat ze toen pas uh, waren uitgesloten van het EK. En toen is Denemarken pas naar Zweden gegaan. Dus uh, ja, wat kan je verwachten... Ja, het is echt het uh, Deens sprookje. Als je de beelden ook ziet na die wedstrijd tegen Nederland, die verlenging. Dat er geloof ik nog negen spelers fit waren en dan moeten ze die finale nog gaan spelen. Uh, niemand verwachtte dat ze zouden winnen, maar ze deden het wel. Ja. Goed, aanstaande zondag. Iets na tien op Nederland 1. Uh, trouwens, hoe was je week na de snijdertapes en nu deze? ja, ja Vakantie, dus... denk ik? Ja, of, uh, ja dat klopt. <laughs> dat klopt, ik, ben nu, uh, ik ga nu op vakantie. Goed, fijne vakantie. Dankjewel Dank voor, voor je komst. Kees Jongwind, was dat over dat Deense sprookje morgen dus op Nederland 1. We gaan maar, maar even terug naar de arena, naar Bas Tigger. en staat bij Robin van, Robin van Persie. Wat zegt dit nou eigenlijk? 6-0 winnen van Noord-Ierland. Ja, dat we 6-0 hebben gewonnen. Maar uh, ja, dat het een goede afsluiter is van uh, de afgelopen weken. Ik denk dat we onder high zijn geëindigd. Dus dat is wel fijn voor het gevoel. Maar we moeten ook niet... Uh, met alle respect voor Noord-Ierland, al te blij gaan doen nu. Nee, want ik dacht ergens halverwege als jullie echt je best doen... dan wordt het verschrikkelijk voor de noord ierlanders Dat jullie echt ons best. Ja, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat ik heb het gevoel dat als je echt nog meer gas geeft, volle bak... of deed je dat echt? Ja, volgens mij wel. Volgens mij uh, ja, gingen we echt volle bak. <laughs> uh, ja, en daarom werd het ook 6-0. En uh, speelden we ook bij Vlagen goed. Af en toe ging er een paasje mis, maar uh, dat, uh, dat hoort erbij. Maar uh, vooral zeg maar, hoe het stond en het druk zetten... dat was gewoon uh, erg goed, vond ik. En voetbal terug? Ja, ja, voetbal was bij Vlaag ook goed. Want ik, het, het zag er, uh, laat ik zo zeggen, mooier, makkelijker, aantrekkelijker en beter uit dan de afgelopen twee. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, als je even München vergeet, uh, de eerste wedstrijd, dat het uh, vanaf de eerste wedstrijd elke keer een stukje beter is gegaan. En uh, tot en met vandaag. Vandaag was het ook gewoon uh, bij Vlaag, was het gewoon echt weer leuk. Echt, echt mooie combinaties en uh, goede goals. Uh, iedereen had, uh, veel mensen hebben gescoord. Iedereen heeft ook zijn eigen uh, inbreng, op zijn eigen manier. Dus dat is uh, hoe we het graag willen zien. Ja. Hadden jullie dit ook wel nodig? Want er is natuurlijk met die eerste twee wedstrijden ook wat kritiek geweest. Want ineens vond Nederland het allemaal niet meer zo goed. Ja, ja nou, ik heb niet echt veel meegekregen van, uh, van die kritieken. Maar uh, dat is er altijd. Uh, we, uh, we zijn een ontzettend klein landje. Met, ja, uh, toch hebben we heel veel bondscoachjes. Uh, ja, ontzettend veel meningen. Maar dat is uh, niet anders dan uh, de afgelopen jaren. Dus we weten hoe het werkt. En uh, ja, voor ons is het gewoon zaak om ons daar zo goed mogelijk voor af te sluiten. Uh, bijna waar je wil zijn als elftal, denk je? Ja, moet blijken volgende week. Alles uh, wat ik eerder ook al heb gezegd, alles valt op staat met die eerste wedstrijd. En uh, alles. Uh, we zijn uh, pas geleden begonnen met onze voorbereiding. En dit is ook weer een stap in onze voorbereiding. En... Uh, wat ik al zei, we moeten niet al te serieus gaan doen over deze wedstrijd... in, in de zin van uh, uh, met rare teksten dat we er nu alweer zijn of zo. Dat uh, moet gewoon blijken. Alles uh, gaat om die, om die wedstrijd tegen Denemarken. Ben je nou ook blij dat je naar Polen gaat maandag? Dat is een soort nieuwe start, dan ben je daar... en dan is het misschien toch weer anders dan wanneer je in Hoendelo zit? Uh, ja, natuurlijk, ja, het gaat nu uh, echt beginnen. Uh, we gaan er nu naartoe. Ik vond Hoendelo ook echt prettig, moet ik zeggen. Maar uh, nu komt het steeds dichterbij. En dat uh, is ook wel fijn, hoor, moet ik zeggen. Omdat je natuurlijk je hebt vrij lange voorbereidingen hebt gehad. En uh, ja, het is ook wel fijn dat het hier echt aftellen is. Dat was Robin van Persie tegen uh, collega Bas Stigler, ja, het was een mooie avond uh, voor uh, Oranje. Niet alleen voor dit Oranje trouwens, ook voor uh, Arantja Rus. Daar gaan we zo meteen even naar luisteren. Want zojuist uh, kijk door dat we Arantja Rus hebben gesproken. Dus zometeen een interview ook. Met het meisje dat de laatste 16 heeft gehaald. Dat is goed nieuws. We even terug naar de Arena. Bas Stigler met de aanvoerder Mark van Bommel. Wat is nou eigenlijk een conclusie die je kan trekken... na zo'n wedstrijd tegen Noord-Ierland... die je eigenlijk heel makkelijk met twee vingers in de neus met 6-0 wint? Dat we op de goede weg zijn, maar dat heb ik uh, altijd gezegd. En natuurlijk was de tegenstander vandaag niet uh, heel sterk. Maar dan moet je er wel gebruik van maken. En de intentie zoals wij die... Uh, afgezien van Bayern München, dat was niet goed. Uh, tegen Bulgarije en Slowakije hebben we laten zien. Die was vandaag hetzelfde. En vandaag kwam het er nog beter uit. ligt natuurlijk ook in de tegenstander. Maar dan moet je het wel nog doen. Ja, Maar je voetbalt, dat bedoel je eigenlijk te zeggen. De combinaties lopen, je ziet af en toe mooie dingen. Ja, maar dat wilden wij uh, die andere drie wedstrijden ook. Alleen, uh, dat heb ik al eerder verteld. Dan was de dagvorm was er niet... Uh, het elftal uh, was nog niet zo als het hoort. En als het elftal goed speelt, dan kunnen die klassenspelers voorin kunnen het verschil maken. En dat zie je ook. Uh, ik moet erbij bij, uh, bij zeggen dat tegen, bij München tegen Bulgarije... waren we niet op volle sterkte. Daar was iedereen nog niet uh, aanwezig. We hebben in Lausanne ook getraind heel intensief. En geprobeerd om het op de Nederlandse manier te doen. Omdat uh, heel veel spelers spelen in andere competities, waaronder ik zelf ook... En daar is de trainingsintensiteit en de wedstrijdintensiteit... en de manier van spelen heel anders dan zoals wij, hier, eh, zoals wij hier bij Nils-Afford willen spelen. Op de manier hoe we bij nils Zelf spelen is heel anders als bij AC Milan. Is heel anders als bij Manchester City. Is heel anders als bij Inter. Heel anders als bij Malaga. Al die jongens bij Everton, Liverpool. Al die jongens komen dan bij elkaar. En die moeten het weer op de manier doen zoals we die... ...altijd uitgevoerd hebben bij Neil zelf. Nou goed. Nou, nou luistert mijn moeder en die zegt... ...ja, Amahoula, jullie spelen toch al vier jaar samen onder zoveel tijd? Ja, dat klopt. Maar nu hebben we natuurlijk ook een trainingsweek in Lausanne gehad... ...waar de intensiteit en uh, um, de uitvoering van het voetballen heel erg belangrijk waren. En we hebben ook geen rekening over met de wedstrijd qua intensiteit. Nou goed, als je dat van tevoren weet... Ja, ...dan, dan uh, wil je natuurlijk heel erg goed voetballen en die wedstrijden winnen. Maar als dat niet gebeurt en je krijgt dan kritiek... Ja, dan vind ik het wel heel erg jammer. En de eerste die kritiek geven op onszelf, dat zijn we zelf. Is het in die zin uh, misschien wel plezierig... dat je nu een wat mindere tegenstander treft... die je met 6-0 aan de kant kan zetten? Uh, want als je nou weer, een, laten we zeggen, pittige tegenstanders hebben gehad... en dat zou weer moeizaam ogen... dan kom je niet van het gezeur af. En misschien is dat voor jullie wel even prettig... dat je daar nu vanaf bent. Ja, maar wij hebben ons daar niet zo druk om... we hebben wel af en toe even gezegd wat we wel vonden. Het is niet zo dat wij uh, nu uh, vinden dat wij het geloof hebben. In we wij hebben vandaag ook puntjes van kritiek gezien. Daar gaan we weer aan werken en, en volgende week begint het EK. Nou, dan hebben we drie wedstrijden gezien en dan wil Nederland eigenlijk weten... hoe goed zijn we en waar staan we nou? Is dat, is dat te zeggen nu? Nou goed, iedereen weet wel dat we heel goed kunnen voetballen. Dat hebben we ook al in het verleden, de laatste vier jaar... hebben we dat ook al heel vaak laten zien. Um, maar het gaat erom dat je de wedstrijden wint op het EK... En of er dan met goed voetbal gebeurt of een slecht voetbal, we moeten winnen. Ja, want ik las een uitspraak voor jou. Als je romantiek wil, hè, dan ga je maar met je vrouw op de bank naar Titanic kijken. Ja, dat heb ik in uh, het pers uh, half uurtje gezegd. Ik weet niet wie het opgeschreven heeft. Ja, de Volkskrant, geloof ik. Oh ja. Ja, ja maar uh, natuurlijk. Wij zijn allemaal romanticus als Nederlandse voetballers. Wij willen heel mooi spelen met hele mooie trucjes, zoals vandaag. Nou, van maak je het publiek. En dat wil iedereen. Maar als dat niet lukt, moet je wel winnen. En als je dan, uh, dat heb ik misschien een beetje verkeerd uitgelegd, maar een het beetje... Vond een hele mooie vergelijking juist. Ja, maar als je dan uh, romanticus bent, waarin je altijd vindt dat het spel heel mooi moet zijn, ongeacht het resultaat, ja, dan kan je beter de Titanic gaan kijken. Ja, en dat is wat we in Nederland misschien ook wel wat te vaak gedaan hebben in het verleden. De Titanic gekeken? Ja, precies. Je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> nee, maar wij willen, wij willen zelf ook heel mooi spelen en het publiek maken zoals vandaag. En daarbij moet je ook winnen. Maar jij wil op 1 juli een beker omhoog houden? ja. En dat kan niet altijd even mooi. Eh, volgens mij zijn bijna alle winnaars van alle toernooien... die hebben ook hele lelijke wedstrijden gespeeld. Maar die moet je wel winnen. Ja, nou ja, 88 Nederland, dat ging dan nog wel. Ja, maar die speelde ook heel slecht tegen Rusland. En niet zo goed tegen Ierland. En toen stonden ze al in de halve finale naar de Pool. Dat... Griekenland was wel genieten, hè, 2004. Ja, dat bedoel ik. Dat is verschrikkelijk, ja. Ja, maar die hebben wel gewonnen. Ja. Dus we gaan verschrikkelijk voetballen vanaf volgende week. Wij we gaan proberen verschrikkelijk goed te voetballen. En als dat niet lukt, proberen we wel te winnen. Moeten we winnen. Mooi, bedankt. Graag gedaan. <laughs> Wat een verhaal. Mark van Bommel tegen Bas Tichler. Om het verhaal nog even veel mooier te maken. U komt waarschijnlijk toch al, als u in de auto luistert, vrolijk uit de arena. Ik meld u nog even dat Portugal ook een uitzemaai heeft georganiseerd. Portugal speelde thuis tegen Turkije. En Portugal verloor met 3-1. Is daarmee het goede nieuws afgelopen? Nee, want Pepe, schoort, <laughs> Pepe heet hij eigenlijk. Die scoorde in eigen goal. Dat is wel leuk. Maar Ronaldo miste ook nog eens in de 65e minuut een penalty. Dus die gaan er behoorlijk zagrijnig richting het, uh, het EK. Laten we ons voordeel ermee doen. Dan Leon Haan in de studio. Die is uh, aangeschoven. En dan weet u als uh, vaste luisteraar dat we over atletiek gaan praten. Met name nu over de Diamond League. Rome hebben we gehad. Uh, daar zagen we Usain Bolt tegen Powell uh, de 100 meter lopen. Uh, vandaag was er weer een 100 meter, uh, maar dat ging iets anders. Veel minder snel of juist sneller? <laughs> nee, het ging, minder snel, het ging minder snel. Maar het was wel een heel interessante race. De Amerikaan Justin Gatlin won. In Shanghai, hè, overigens. In, nee, deze wedstrijd was in Eugene. De afgelopen wedstrijd waar je het over had, Rome, was dus donderdag. Dus je kunt begrijpen dat de atleten dan niet in één keer verhuizen... en dan direct daar in Eugene-actie komen. Vandaar dus geen Bolt in Eugene. Maar Gatlin ja, is eigenlijk wel de, de snelste Amerikaan op dit moment. Uh, en de geduchte concurrent dan namens de Amerikanen voor Bolt en Blake... En hij won in 99. En er was een andere Jamaikaan, Ashmi, die liep 9,93. Dus oh. voor de Jamaicaanse trials, wat ik afgelopen donderdag memoreerde... Walt Blake en dan nog de derde man die ook naar de, oh. de Spelen kan. Ja, dat uh, wordt interessant. Die, is die trials, wanneer zijn die trials? Die zijn uh, eind juni. En dan gaan de eerste twee of de eerste drie? De gaan, eerste drie. De eerste, de eerste drie, drie gaan door. Ja. Ja. dat wordt een race, zeg. Uh, kan het wereldrecord wel eens aangaan, uh, wie weet, uh, op zo'n moment. Uh, dan de 200 meter. Uh, Waar staat nog spektakel? Mm, nou ja, Jurendi Martina deed mee. Uh, hij werd tweede achter Willis Piemann. Uh, de tijd viel een beetje tegen. Martina noteerde 2049. Was uh, eerder dit seizoen al sneller geweest. Martina is uh, gekwalificeerd hè, namens uh, Nederland op de 100 en 200 meter. Maar ja, goed, de tweede plek in de Diamond League, sterk bezet... is prima als opmaat naar het echte grote werk. En dat zijn natuurlijk uh, de spelers straks in Londen. Ja, is dus iets wat we vallen mochten verwachten... Ja, ja, ja. Kijk, Willis zijn Piemann. Niveau, laat ik het zo ja, zeggen. nee, precies. Kijk, Willis Piemann is eigenlijk een klasse beter. Uh, die had al 1995 gelopen, dus die was al een stukje sneller. Maar goed, het belangrijkste voor Martina is natuurlijk dat hij straks bij de Spelen in Londen zijn beste prestatie neerzet. Ja, ik noemde net al Shanghai. Dat kwam omdat ik. Uh, wist dat die hordeloper uh, Liu Chang... twee weken geleden daar al heel erg hard had gelopen. Die had hij laten zien, hè? Dat is een drama van het verleden. Precies. Uh, uh, de, de, hoe deed hij het vandaag? Ja, hij zorgde absoluut voor de, voor de beste prestatie uh, in Eugene. Want hij even naar het wereldrecord, uh, maar... Rugwind waarschijnlijk. Precies, rugwind. Ja, ja 2,4 meter per seconde. Hij liep dus 12,87. Dat is de, de toptijd van de, van de Cubaan Dairon Robles. Nou, 2,4 meter per seconde is net even iets te veel. 0,4 te veel. Maar goed, uh, het is overduidelijk dat Liu Xiang de man in vorm is. En uh, ja, god, op weg dus naar mogelijk weer Olympisch goud in Londen. Ja. En dat zou toch heel bijzonder zijn acht jaar na datum. Ja. Uh, even over, de, over die tijd dan. Hoe gaat het dan nu? Wordt die tijd dan gewoon niet in de boeken opgenomen? Of wel in de boeken, maar met die... Met die rugwind erbij, of hoe gaat het dan? Nou ja, goed, het wordt wel in, een, in, in, laten we zeggen, in de boeken opgenomen... als een soort uh, extra hoofdstukje, zeg maar. Maar het, ja, het telt niet. Het telt niet. Het, het ja. is, het, het, ja, daar zijn ze heel hard in. Uh, boven de 2,0 meter per seconde is uh, helaas uh, maar niet in de recordboeken. Ja, jammer, maar helaas, zeggen ja. ze dan. Nog even een ander nummer, maar dan niet in uh, Eugene. Die 4 keer 100 meter vrouwen. een Nederlands record. Voor de vrouwen vandaag. Ja, nou, hoe, hoe opmerkelijk het, is dat? Nou, heel opmerkelijk. Want, het, het, ja, ik was zelf heel erg verbaasd. 42,89 89 is echt een supertijd. Maar dan moet ik er direct bij zeggen: Daphne Schippers deed niet mee. Ja, Daphne Schippers is gewoon de beste sprinster in Nederland. Ja, en die was er niet bij, want die heeft natuurlijk net die uh, meerkamp gedaan... in Gutses, waar zij gekwalifice zich gekwalificeerd heeft op de zevenkamp. Mm -hmm. Dus het was logisch dat zij er niet bij was. Maar het uh, team Janice Babel, Kadien Vezel, Eva Lubbers en Jamil Samuel... noteerde 42-89. Ja, is echt een super tijd. En dan kijk, als je dan straks Daphne Schippers er weer bij hebt in het team... ja, als opmaat naar de Olympische Spelen... ze staan momenteel, een, dat is een beetje ingewikkeld... maar ze staan momenteel negende op de ranglijst over de afgelopen twee seizoenen. Uh -huh. En dat is ook de ranglijst op basis waarvan ze. Uh, wel, of niet, naar de wel gaan. of niet naar de spelen gaan. De eerste 16 gaan, volgens mij. De, ja, de eerste 16. Ja, ja, precies. En zij staan nu negende. Dus ik bedoel, uh, dat gaat allemaal goed komen voor die Nederlandse vrouwen. Maar dat ze nu zo snel lopen. En ik heb even nagekeken. Vorig jaar waren er maar zeven teams in de wereld. Dus over het hele jaar uh, gerekend. die sneller hebben gelopen dan ne de Nederlandse ploeg nu. 42-89. Ja, dat is heel opmerkelijk hoor. Ja. Um, maar kan Daphne Schippers het allebei? Denk ik dan gelijk. Want ze moet op een, op een bepaald moment toch kiezen. Ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig. Voor ja. de Schippers wordt het heel erg moeilijk, want er zijn kampen, er is een ja. 200 meter, er is estafette. Ja, ik kan niet in de in, in het hoofd van de Schippers kijken. En het is natuurlijk nog niet zo ver, maar ja, ik neem aan dat ze die estafette, ook zeker nu, nu ze weet dat 42, 89 tot de mogelijkheden behoort, ja, die zal ze niet zo uit de hoofd zetten. nee Is, dat een, is die tijd rijp voor een medaille misschien? Of nee, dat nee, nee, nee, nee. Kijk, dat, da, daarvoor is het niveau verschil te groot, maar ik zeg het direct bij, ja, het is estafette. Ja, het gaat om Wisselen. Het gaat om het goede het ja. stokje op juist het juiste moment uh, overgeven... en wel uh, mee aan de finish komen. Ja, dus ja, er kan heel veel gebeuren. En wat voor tijd moet je lopen om in de zeg, top 5 te komen? Nou, top 5 is toch wel 42-50, hoor. En dat is wel weer... De, kijk, het gaat natuurlijk allemaal om honderdste. En dat is toch wel weer een stapje. Maar kijk, stel dat ze nou bij, die, bij de Olympische Spelen in de finale komen... is dat heel erg goed. En uh, laten we wel weten... het zijn vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 22. Ja. Ja, dus er zit nog muziek in. Zeker, ik? zeker. Ja. Ze zijn nog niet op een top. Nee. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Het is een uh, goed nieuwsshow op dit ogenblik. Uh, we gaan gelijk door naar het uh, andere goede nieuws. Aranscha Rus zit bij de laatste 16 van Roland Garros. 21 jaar is ze pas. Ze versloeg in drie sets. Als 25 geplaatste Duitse Julia Görges, Edwin Peek die zocht er zojuist op. Aranska, gefeliciteerd. Wat een fantastische zege is dit. Ja, zeker. Ja. Ja, er gebeurde net zoveel. En uh, ja, ik ben super blij dat ik gewonnen heb. En uh, Ja.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 Daar gaat ze opgewacht door heel veel fans zo te horen, Arantja Rus. Marcella Mesker in Parijs. Nou, nou. Wat, ja. een, wat een mooie dag, zeg. Ja, nou, wat een, wat een uh, geweldige dag en wat een geweldig eind. Het was natuurlijk wachten, wachten, wachten. Want die partij die werd nog verplaatst ook van baan 1 naar uiteindelijk baan 7. Omdat baan 1 zo ontzettend lang duurde. En ja, dan, dan, dan, dan ben je Aranska Rus en dan ben je 21 en dan moet je tegen een geplaatste. En dan uh, ook nog naar een andere baan. Maar uh, ze ging uh, scherp uit de startblokken. Kwam 3-1 voor. Vervolgens 5-3 achter. Het werd een tiebreak. Het was een rommelige eerste set. veel fouten over en weer uh, wat Rus zei, Gurgus. Ja, uh, dan weer een winner, dan weer een totale afzwaaier. En ze wint de eerste set, Rus. Nou, dat gaf haar natuurlijk uh, wel een uh, lekkere kick en daarmee zat ze in de wedstrijd. Vervolgens, Gurgus, tweede set. Nou, liet ze toch zien dat zij nummer 25 van de wereld is. Ging veel voorhandwinners slaan. Heeft trouwens ook uh, tot nu toe de hardste service op Roland-Ros geslagen... van 203 kilometer. Dus die kan goed serveren. Dus die won de tweede set gemakkelijk. En toen dachten we, nou ja, nou is het klaar. Nu loopt die Duitse eroverheen. Goed begin, goede start. Die eerste game, moeilijk, zware game. Uh, het begin uh, ging goed met Rusland. Ja, en op een gegeven moment loopt ze gewoon uit naar 4-0, uh, naar, naar 5-2... En ze wint, maar wat een drama en, en wat een irritant mens die Gurkens. Ja, ja, sorry dat ik het zeg. Ja, nee, vrees ze proberen op allerlei manieren, proberen ze rust uit het spel te halen. Had in één keer last van de enkel. Ja, nou had ze wel last van die enkel uh, eerste ronde, was ze daar licht doorheen gegaan. Maar dat was puur om tijd te rekken, om te hopen dat die partij naar morgen zou worden verplaatst. Wegen want... de duisternis, ja. Thuis is, uh, ja, het was tegen half tien en ja, eigenlijk was het uh, op het End te donker om te spelen. Maar ja, uh, als je dan tijd gaat rekken en, en de scheidsrechter zegt toch doorspelen. Dus die kreeg een fluitconcert over de heen, En alle Nederlanders natuurlijk, hup, Holland, hup. En ja, dat, uh, dat gaf Rus vleugels. Die speelde echt goed op het End. Mentaal sterk hoor, om dan uh, ja, in die situatie gewoon het hoofd koel cool te houden en het af te maken. Dus ja, geweldig dat ze nu in de vierde ronde staat. Tegen Kanepi. Nou, die uh, Wozniacki uh, er zo uitsloeg. Ook niet de eerste de beste. Nee, Kaya Kanepi uit Estland. De meeste mensen zullen denken, nou, dat is een goede loting. Ja. He, want wie, wie, uh, wie is dat nu weer? Maar ze is goed, ze is nummer 23 van de wereld. Heeft alles kwartfinale gestaan op Roland Garros. Uh, stond tegen Wozniacki 6-1, 5-1 voor. Had twee matchpoints verspeelt die tweede set in een tiebreak en wint uiteindelijk nog weer de derde. Dus ook een knots gekke wedstrijd. Maar ja, nu is die Canepi de tegenstander van Rus. En ja, die Kanepi die kan goed tennissen, maar is mentaal ook iemand die uh, ja, gespannen is, uh, zenuwen krijgt. Uh, dus ja, wie weet, alles kan gebeuren. Ja. Goh, ze heeft wel wat met Roland Garros, hè, Arantja Rus. Ja, vorig, vorig jaar, jaar. nog, uh, Kim Kleisters. Ja, toen ging het daarna wel uh, uh, wel mis. Maar uh, ja, voor haar kan het er nu natuurlijk niet meer stuk, lijkt mij. Nee, en bovendien is dit toch een stap die ze maakt in haar carrière. Voor ja. het eerst in de vierde uh, ronde staan van een Grand Slam. Je staat uh, in de tweede week. Nou, wanneer is dat voor het laatst gebeurd bij, bij Nederland? Dat is ja. echt een tijd geleden. Ja. Dus het is, een, uh, ja, het, het is een stap in haar carrière. Zo moet je het ook zien. Wat ja. er ook gebeurt ja. tegen Kanepi ja. in de vierde ronde. En wat voor een wedstrijd ook. Ze is weer een rondje verder. En ja, je doet mee als je in die tweede week staat. Ja, uh, heel kort, want we hebben nog maar weinig tijd. Iets wat, wat bij ons op de redactie heel erg speelde. Uh, waar we over na hebben zitten denken. Is of eventueel door dit succes. ze zoveel stijgt op de wereldranglijst. Dat ze bij de beste 54 tennisters van de wereld komt. op de geschoonde lijst zoals dat heet, en dat ze wellicht zicht heeft op de Olympische Spelen. Uh, denk je dat dat erin zit? Kan ze door bijvoorbeeld nu een ronde, misschien nog één ronde te winnen... zoveel stijgen, dat ze twintig plaatsen kan stijgen op de wereldranglijst? Of is dat te veel gevraagd? Nou, het zou kunnen, maar dan moet ze de volgende ronde winnen... en dan staat ze in de kwart. En ja, het... Uh, Theoretisch zou het mogelijk zijn. Maar ja, het is goed dat jullie eraan denken. Want wij zaten op die tribune met alle journalisten. Nou, daar werd niet met één woord over gerept. Want ja, de wedstrijd was te spannend. En ja, vierde ronde Roland Garros, vierde ronde Grand Slam... is op dit moment wat uh, uh, iedereen's uh, focus uh, ja. uh, heeft. Dus ik denk dat Rust daar zelf ook helemaal niet aan denkt. Nee, moeten we ook maar niet tegen de zeggen. Nee, denk het ook nee, niet. Nee, laten we dat maar <laughs> niet doen. Nee, anders... <laughs> nee, nee, nee. Goed, uh, uh, Rafael Nadal, door. Nadal door, Ferrer door. Allemaal heel makkelijk. Murray door. Hij was kennelijk weer goed met zijn rug. Bij de vrouwen Sharapova, indrukwekkend. Li, Kvitova, twee favorieten. Verloor alle twee een setje, maar dat gingen wel door. Goed, dankjewel Marcella, tot morgen. Goed, zometeen met het overmorgen. Dat wordt gepresenteerd door Max van Wezel. Goedenavond. Morgenmiddag opent Govert van Brakel voor de laatste keer dit seizoen de deuren van de perstribune.